Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Provincies moeten om de beurt asielzoekers uit Ter Apel gaan overnemen... als de opvang te vol wordt. Dat wil asielminister Faber, zegt ze na overleg... met vertegenwoordigers van gemeentes en provincies. Volgens haar moet nu Groningen vaak de boel oplossen... als het te druk wordt in Ter Apel. En wat haar betreft mogen andere provincies daar ook meer aan bijdragen. Een Noorse man wordt internationaal gezocht... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de pieperaanval in Libanon. Dat schrijft RTL Nieuws. De man is eigenaar van een Bulgaars bedrijf... dat wordt gelinkt aan de verkoop van de ontplofte piepers. Vorige week explodeerden de apparaatjes... waarmee Hezbollah-strijders met elkaar communiceerden. Bijna 3000 mensen raakten daardoor gewond. 9 mensen overleefden de aanslag niet. En de Gouden Griffel, de belangrijkste literatuurprijs voor kinderboeken, gaat dit jaar naar Het Kleine Helal. Geschreven door Anne-Jan Miras. Volgens de jury heeft het boek alles om uit te groeien tot een klassieker. Het boek gaat over een meisje dat vanwege allerlei tegenslagen met haar moeder in een caravan moet wonen. op de camping Het Kleine Helal. En daar beleeft ze allemaal avonturen. En het is bekend wie de stemmen gaan worden van de AI-tool van Meta... het moederbedrijf van Instagram en Facebook. Een aantal beroemdheden gaan het doen, zoals deze actrice. Ja, dat is Judy Dench, die je hoorde als M in James Bond. En deze man wil ook de stem worden van Meta's AI-tool. Mijn eerste try was... Uh... The prototype which was half man and half machine. And 100 crap. Ja, dat is John Cena, een bekende Amerikaanse worstelaar. Maar bijvoorbeeld ook Aquafina en Keegan Michael Key kun je straks kiezen als stem van de AI-chatbot. De bot wordt concurrentie van ChatGPT. Want die willen ook inzetten op gesproken tekst in plaats van geschreven. Dan nog het weer, vanavond buien en kans op onweer. Morgen opnieuw een wisselvallende dag en het wordt de graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 death of a mind. You come with shadows. Shut off what's right. You are the silence. After a fight,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 wouldn't be proud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 En zo is het gegaan. Dus jij haakte je wagonnetje aan op de trein die Lorena in de tijd heet? Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, dan moet ik even half met, uh, met mijn hoofd om die box heen. En dan zie ik Carlos zitten. Want oh, hey, hey. Uh, uh, jij bent de man die de, de drums, percussie, en vanavond in dit geval de cagon uh, bedient. Ja, klopt. Heel uh, uh, hoe ben jij bij de mensen terechtgekomen? Uh, als laatste, inderdaad, ben ik ingestapt.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 In the blink of an eye, I don't trust what I'm portraying. Nothing I can call to testify. Don't you know that I've been trying present the falling star And yeah. I'm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 A step in store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 Strong there,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 wij gaan vanavond niet meer denken met ons hoofd. De sterren, astrologen die beloven Er iemand die gaat voelen dat ze leven Hou je stevig, pas my af Ik ben veranderd, nog lang niet perfect Maar weet dat je fuck met het beter mens. Ik kan het moeilijk begrijpen dat jij in de spiegel kan kijken En dan nog onzeker bent Liever verdenken en denken Maar voelen veel te weinig Breng dat gevoel naar je doet. Geloof je dat jouw zorgen in mijn achterzat verpijnen? Liever ik als ze bij me. Dus als je me nog één keer vraagt. Ik zal van jou houden tot het dood. En waarom ik nog steeds een ongeloof mijn schaak? Ga ik je laten voelen, want jij leeft van mij stevig vast. We gaan vanavond niet meer denken met onthoog. de vorm. Is er een astrologe die belooft? Er iemand die gaat voelen dat ze leeft van je stevig maar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 Wat had het zij, maar gedaan. Had ook een heel had, leuk effect had gehad. Had ook cool geweest. Ja. Toen zei Mis toen zei ja. tegen mij. Ik zei van, hé, hey, uh, uh. die Auke die heeft, uh, heeft zo'n Jukebus. Misschien is dat wel cool. Toen heb ik even van hem geleend. Nou, ik ben helemaal verliefd. Dus meteen in één gekocht. <laughs> ja. En een uh, EP'tje opgenomen. Ja. Zodoende. Dus uh, is het ook een meerwaarde? Even uh, naar uh, de band eerst bij Carlos beginnen. Heeft het een meerwaarde, de Lille? Oh ja, absoluut.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 Die speelt uh, vaak uh, die banjo. Uh, jij doet het ook. Maar dat levert nog soms wel eens een beetje... gefronste wenkbrauwen op bij uh, je bij, pentleden. Uh, soms? Ik soms. werd bijna verbannen uit de band, <laughs> Zo erg? Ja, wat... Ja. wat, wat, wat uh, ik snap het niet. Is nee? Het is toch gewoon engelengeluid geluid wat eruit komt. <laughs> ah, zal, ik, zal ik je even vertellen waar het vandaan komt? Uh, nou, vertel. vertel. Uh, Gooi het maar over de tafel dan. dan ja, okay, nou, nou komt het, hè. Kijk, oh, shit. Hoe, hoe het bij ons het nummerschrijven gaat. Kijk, dus Lorena die trekt echt de kaart. Dus dan krijg je weer een demootje opgestuurd. Van nou, met uh, een nieuw nummertje. En dan gaan we zitten. En ik denk, ah, oh, mooi nummer. En dan zijn we daarmee bezig. En dan uh, hebben we gewoon met z'n drieën hebben we een mooi partijtje gemaakt. Ik denk, ah, oh, mooi nummer. En dan opeens horen we een paard aankomen. En, uh, <lacht> en uh, dan het Stort zij die, die, die, die repetitieruimte in met de met strohoed. En, ja. en, en, en. En dan zit ze bij van. Misschien is dit ook wel. Cool. Ja, ja, ja. Dus, dus de, de, de gemeente Zaanstad verandert eigenlijk in een soort van Amerikaans platteland. Ja, ja, uh, zoiets. Ja, ja, precies. Was het maar zo'n feest. Ja, ja. Maar dan even de voorliefde voor de banjo voor jou. Waar, waar, waar komt die dan vandaan?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 The shadows almost killed your life.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 Doe even wat klittenband geluiden, Kun je het nog één keer even laten horen, Leon? Want het, uh, het, heeft, uh, het heeft wel iets, hoor. Uh, in dat, uh, dat opzicht. Ja, ja, één, twee? 1, 2. Ja. Nou ja. Als het nog lang is, dan wachten we nog even. Want... Juist, ja. Kijk, dat, zo, zo klinkt het dus een beetje. Maar goed. Ehm... Um...